Bij een ongeluk met een veerboot tussen Java en Bali zijn zeker vier mensen om het leven gekomen en worden bijna veertig mensen vermist. Het schip zonk zo'n twintig minuten na vertrek uit Ketapang in de provincie Oost-Java. Het was onderweg naar Kilimanoek op Bali. Ruim twintig van de vijfenzestig opvarenden zijn gered. Veel van hen dreven al uren in het water en waren buiten bewustzijn. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door verkeerd gebruik van afslankmedicijnen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van het Vergiftigingen Informatiecentrum. Vorig jaar kreeg het centrum 75 meldingen, meestal van mensen die last hadden van buikpijn, misselijkheid en braken. Een jaar eerder waren het 41 meldingen. Het is een relatief kleine groep, maar toch maken artsen zich zorgen, omdat ze denken dat lang niet elke vergiftiging wordt gemeld. Op het Griekse eiland Kreta zijn ruim 1500 inwoners en toeristen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Zeker 155 brandweerlieden zijn uitgerukt om de brand bij het stadje Irapetra te bestrijden. Vanuit de hoofdstad Athene is versterking onderweg. Omdat het hard waait op het eiland is de brand moeilijk onder controle te krijgen. Meerdere huizen zijn verwoest. Mensen worden met boten van de stranden geëvacueerd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.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 ZFM in de nacht. the music, the music, the music, the music, the music, the music, the music. I'm gonna stop the music. House in the ruins of us yeah. Running I can't see. <laughs> Where you stay? Zich om we moeten gaan, kijk in de ogen, en zie de zet.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 nooit geweest om al die jaren nooit geweest ik ben mezelf niet of nooit geweest Me, kind with destiny, carried me through desperation to the one that was waiting for me. It took so long, still, I believe somehow the one that I needed would find me eventually. I had. Don't of the love and it was all that you given to me ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is in het eerste half jaar iets toegenomen... Er waren 678 aanslagen en pogingen tot een aanslag tegen 644 vorig jaar. Het gaat in de meeste gevallen om zwaar vuurwerk. Bij een ongeluk met een veerboot tussen Java en Bali zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Bijna 40 mensen worden vermist. Ruim 20 opvarenden konden worden gered. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door verkeerd gebruik van afslankmedicijnen. Dat schrijft de Volkskrant. Meestal hadden mensen last van buikpijn, misselijkheid en braken. Het weer, zon en stapelwolken bij 20 tot 25 graden. Dit is ZFM. See You know